2 uur. Dit is Radio 1, het tijd van de Brink. Wat betekent een miljoenennota voor u als u een gezin met kinderen heeft? Daar gaan we zo over praten met Marjolein Post, moeder van 18 kinderen. Nu is het NWS journaal met Mark Visser. Stikstofuitstotende bedrijven in de buurt van natuurgebieden... kunnen in de toekomst makkelijker uitbreiden. Staatssecretaris Dijksma heeft met de provincies afgesproken... dat de uitstoot van stikstof dan in het natuurgebied wordt gecompenseerd. Nu kunnen die bedrijven niet uitbreiden of investeren... omdat stikstof een bedreiging kan zijn voor de nabijgelegen natuur. Door tegelijkertijd te investeren in het natuurgebied... bijvoorbeeld door de waterkwaliteit te verbeteren... wordt de schade door de stikstofuitstoot gecompenseerd. De Tweede Kamer krijgt geen geheime informatie meer van de veiligheidsdiensten over het bewijsmateriaal dat er is over het gebruik van chemische wapens in Syrië. De reden is volgens minister Timmermans dat sommige Kamerleden na de vorige briefing gevoelige informatie hebben gelekt. Daarmee is de vooraf overeengekomen vertrouwelijkheid geschonden, aldus de minister van Buitenlandse Zaken. Veel Kamerleden zijn verbaasd over de reactie van de minister. Artsen mogen vanaf volgend jaar geen handgeschreven recepten meer uitschrijven. Zorgorganisaties hebben afgesproken dat geneesmiddelen voortaan alleen elektronisch worden voorgeschreven. Volgens de inspectie is het niet langer verantwoord om een geneesmiddel voor te schrijven... zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem. Zo'n systeem geeft bijvoorbeeld een waarschuwing als een verkeerde dosering is voorgeschreven... of als een nieuw medicijn niet goed samengaat met een medicijn dat een patiënt ook krijgt. Maar er is nog een reden, zegt artsenorganisatie KNMG. Een recept kan natuurlijk ook zo elektronisch tot stand worden gebracht, zodat zeg maar, het handschrift van de arts ook geen probleem meer oplevert, waardoor er geen medicatiefouten of minder medicatiefouten zullen ontstaan. Dat is tenminste wel de bedoeling. Linksorganisaties in Griekenland hebben demonstraties aangekondigd na de moord in Piraeus op een politieke geestverwant. De man werd gisteren door een rechtsextremist doodgestoken. Volgens de linkse organisaties was de dader lid van de neonazi Gouden Dageraad. De politie heeft hem gearresteerd. Een parlementslid van de Gouden Dageraad ontkent... dat zijn partij iets met de moord te maken heeft. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft sinds de heropening... extra veel bezoekers binnengekregen. Afgelopen jaar kwamen 770.000 mensen kijken. Bij succesvolle tentoonstellingen in het verleden... waren dat er zo'n 500.000. Het Stedelijk hoopte dat er na de verbouwing... ook elk jaar 500.000 bezoekers zouden komen. Maar dat zijn er dus veel meer geworden. In de eerste ronde van het Davis Cup toernooi heeft Nederland Tsjechië geloot. Nederland zit net weer in de wereldgroep en loten direct een van de sterkste landen. Tsjechië is titelverdediger. Bondscoach Jan Siemerink noemt de loting dan ook een uitdaging. Tsjechië staan ook dit jaar weer in de finale van de Davis Cup. En uh, ja, staan niet voor niks als eerste geplaatst in het SEMA in de wereldgroep natuurlijk. Ze hebben het de laatste jaren enorm goed gedaan. En hebben ook een heel sterk team. Nederlandse en Tsjechische tennissers ontmoeten elkaar eind januari, begin februari. Periode met zon, maar ook buien. Het is ongeveer 15 graden. Morgen en vrijdag ook nog buien. In het weekend droger en warmer. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Kees Kwaks. De rechterrijstrook is dicht. Er is een spoedreparatie. De N62 gent borselen is dicht. Kees, we hoorden het bij begin, de... begin van jouw bericht niet. Zou je even opnieuw aan het begin willen beginnen? Dan zullen we de zaak opnieuw gaan doen. De A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen. Van Ketelplein 2 kilometer. Er is een spoedreparatie bij knooppunt Ketelplein. Daarom is de rechterrijstrook dicht. De N62, daar is de weg Gent-Borselen, de westerschelde tunnel. Die is dicht na een ongeluk voor technisch onderzoek. Het verkeer moet voorlopig omgaan rijden. Dat kan vanaf Heineken-Zand richting Terneuzen via Bergen op Zoom en Antwerpen. Dankjewel, Kees, we gaan zo verder met deze dag. Met daarin een moeder van 18 kinderen en een kunstenares die zichzelf juist heeft laten steriliseren. Als je altijd ICT-er bent geweest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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Dit is de dag dat aan talloze keukentafels de rekenmachine naast de krantenberichten wordt gelegd om uit te rekenen wat die brei aan maatregelen nou in de praktijk betekent. Marjolein Post, goedemiddag, hartelijk welkom. U bent de moeder van 18 kinderen en had de luxe dat het Nibut dat even voor u heeft uitgerekend. Weet u wel wat de consequenties voor u zijn komend jaar? U bent slecht te horen, 1063 euro op achteruit, zei u. Ja, dat klopt. Oké. Okay. In de studio in Den Haag zit ook uh, Arie Slob van de ChristenUnie. Zometeen meteen praten we met u beiden hierover door. Kunstenares Tinkerbel, u heeft zich uh, kort geleden laten steriliseren... als onderdeel van een kunstproject. Hoe dat precies zit, uh, horen we zo. Uh, weet jij al of je op voor- of achteruit gaat volgend jaar? Geen idee. Waar hangt dat vanaf? Dat hangt er vanaf uh, hoe vaak ik word ingehuurd voor allerlei zaken. En niet van wat de regering allemaal doet? Totaal niet, nee. Nee. Het leek gisteren bij het Prinsjesdagdebat wel alsof er verkiezingen zijn. Dat is hier niet het geval, maar wel bij onze oostenburen. En Nederlander Job Janssen is betrokken bij het team van de SPD'er Steinbrug in Duitsland. Hoe is de stemming daar op het moment? Uh, op het moment is het een moeilijke, lastige stemming. Uh, ik denk dat uh, de, um, de, het gat wat tussen de CDU en de SPD uh, is moeilijk te overbruggen. Uh, maar het wordt nog wel spannend... Uh, Denk ik in de laatste week. Dus de stemming is gespannen. En ik denk dat er al vooruit wordt gekeken naar 23 september ook. De dag na de verkiezingen. Want dan moet er onderhandeld worden over een nieuwe coalitie. Precies. Ja. Ook in de studio is Eva Moraal. Later deze uitzending gaan we met haar hebben over hoe het komt... dat herinneringen aan Westerbork na verloop van tijd anders worden. En ook in de studio is ethicus Bertjan Litaart Peer Bolten. En last but not least hebben we ook nog live muziek van Ed Kowalczyk. Had u al gehoord van het fosfaattekort? tekort? wel ook niet, maar toen ze ervan hoorden... toen liet ze zich steriliseren. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website dag.nu. Gezinnen moeten flink inleveren. Bijna alle vaders en moeders gaan er de komende jaren fors op achteruit. We gaan er allemaal wat op achteruit. Het verlagen van de kinderbijslag... Het perken van allerlei kindregelingen. Met name mensen met kinderen worden relatief zwaar getroffen... Een versimpeling en een versobering van de kindregelingen. Vooral gezinnen worden getroffen. Ja, Marjolein Post en ChristenUnie-leider Arie Slop, ook u. Goedemiddag, meneer Slop. Goedemiddag. Mevrouw Post, ik wil met u beginnen. Gezinnen worden getroffen, is de teneur. Wat dacht u toen u de berichten hoorde de afgelopen weken, kan je eigenlijk wel zeggen? Hè? Uh, ja, de afgelopen weken inderdaad. Uh, ja, dat uh, het gezin uh, als hoeksteen van de samenleving wordt gezien, maar. Uh, ja nu wel even flink aangepakt wordt. Ja. U bent moeder in een gezin met 18 kinderen... van een nog 12 thuiszoon, heb ik begrepen. Dat klopt. En Dan heb je wel twee salarissen nodig, lijkt me. Uh, wij doen het er met één. Ja, en dat ja. lukt? Uh, met de kinderbijslag erbij lukt dat, ja. Ja, maar die wordt minder, hè, komend jaar. Dat klopt, ja. ja. En dan lukt het nog steeds, of weet u dat nog niet? Uh, ja, het moet gaan lukken. Ja. Dat is, uh, keuzes zijn er niet. Nee. Het televisieprogramma De Vijfde Dag heeft samen met het Niebud voor u uitgerekend... wat de plannen van het kabinet voor u gaan betekenen. Laten we even luisteren wat het resultaat van die berekening is. Het goede nieuws voor het gezin Post. De belastingen vallen lager uit. En dus zit er in het netto loonzakje van vader Post... maar liefst 47 euro meer dan voorheen. Maar er is ook slecht nieuws. Ja. Want alles wat vadertje staat hen toestopt, dat wordt allemaal minder minder hypotheekrente hypotheekrenteaftrek, minder zorgtoeslag, minder kindgebonden budget... en voor dit kinderrijke gezin een flinke klap, minder kinderbijslag. Als je alles optelt, zit er niet 47 euro extra in het loonzakje, maar 12 euro minder. Aan de uitgavenkant is er ook slecht nieuws. Alles wordt duurder, waardoor dit gezin 77 euro extra kwijt is per maand. Al met al... Gaat Kinderrijke familie post er 89 euro per maand op achteruit. Ja, het was al niet vrolijk met, met, met al die spannende geluiden erbij wordt het misschien nog een beetje erger. Uh, 89 euro op achteruit per maand. Zijn er nu al maanden dat u zegt uh, ik heb meer maand dan geld? Uh, ja, we houden aan het einde van, de van het salaris, houden we wel een stukje maand over. Ja, ja dat is nu al zo. Ja. Uh, en wat is dan uw plan voor de komende tijd? Uh, ja, nog, uh, nogmaals gaan bekijken van wat er uh, af kan en uh, hoe. Ja, en heeft u ja. het al gedaan of moet dat nog gaan gebeuren? Uh, we hebben van de week hebben we serieus naar de autoverzekering gekeken. Ja. Want die kan dan misschien ergens anders goedkoop worden afgesloten, dat is de gedachte? Nou ja, een auto wordt duurder, uh, sorry, wordt ouder. En uh, onze auto is inmiddels 13 jaar. Dus een risk-verzekering uh, heeft weinig nut meer. En dat scheelt dan een aanzienlijk bedrag. Ja. Ja. Um, veel mensen zullen zich afvragen waarom heeft iemand zo'n groot gezin? Uh, ja, dat kan. <laughs> en wat zegt u dan als mensen dat vragen? Uh, wij zijn een samengesteld gezin. We zijn met negen kinderen begonnen samen. Uh, mijn man had er uh, vier en ik had er vijf. En uh, ja, uh, ja, ik heb eigenlijk nog nooit een kind gehad wat zo tegenviel dat ik er niet nog in bij was. <laughs> Ze bevallen allemaal op zichzelf goed. Ze zijn gewoon heel erg leuk. Dus. Ja. Ja. ja, maar ze kosten veel geld. Ze kosten veel geld. Het is een dure hobby. Je kunt beter postregels verzamelen. <laughs> ja, u noemt het een hobby? Uh, onder andere. Het is uh, niet alleen een hobby natuurlijk. Het nee. is ook een, uh, ja, een, een, een, ja, noem het wat, een levensinvulling. Ja. Een visie. Ja, ja. Is het, heeft het met uw levensovertuiging te maken? Uh, ook wel, ja. En, en wat is die dan precies? Uh, ja, ik geloof dat uh, God leven geeft. En uh, dat ik niet de aangewezen persoon ben om... Uh, ja, daarin uh, uh, te beperken. Nee, dus als er iets komt, dan komt er iets. Ja. Een kind namelijk. Ja. Ja, ja. Meneer slop 18 kinderen. Vindt u dat veel? Ja, ik kom zelf uit een gezin van 10 kinderen. Dat vond ik altijd al een behoorlijk aantal als ik om me heen kijk in die tijd. En dan praten we toch wel over een aantal jaren terug. Ik heb er zelf vier, dus 18 het is wel het hoogste aantal wat ik ooit gehoord heb. 16 was wat mij betreft altijd nog het hoogste wat ik had meegemaakt in mijn omgeving. Ja, um, maar ja, moet je daar rekening mee houden met de kinderbijslagverdeling? Nou, dat zijn uh, niet allemaal kinderen die waarschijnlijk in de leeftijd vallen van uh, de kinderbijslag. Uh, uh, maar we hebben met elkaar afgesproken dat in ieder geval tot 17 jaar uh, kinderbijslag uh, wordt uh, gegeven. En we hebben geen uh, maximering van het aantal kinderen daarin aangebracht. En dat lijkt me ook heel logisch dus dat we dat niet gedaan hebben. voor elk kind krijg je evenveel? Uh, op dit moment is het zo dat we drie leeftijdscategorieën hebben gemaakt. 0 tot 5, 6 tot 11 en 12 tot 17 jaar. Het kabinet is nu voornemens en daar gaan nu uh, toch uh, ja, de harde klappen vallen zeg maar, in de gezinsportemonnee. Om dat allemaal terug te brengen naar de bedragen van 0 tot 5 jaar. En die bedragen zijn stukken lager dan wat je bijvoorbeeld krijgt als je kinderen hebt in de leeftijd 12 tot 17 jaar. Ja, dus als je uh, meer kinderen hebt, heb je daar wel degelijk uh, last van? Dan ga je dat heel erg merken. Want uh, ja, zeker dus als ze boven de 5 jaar uh, worden, uh, dan uh, gaan de bedragen die je straks kwijt gaat raken. dat begint volgend jaar al, dat gaat daarna heel erg snel. Dat loopt op naar 2016. Uh, gaat het echt om. Uh, nou, soms wel als je bijvoorbeeld drie kinderen hebt, ik noem maar iets, 12 tot 17 jaar dan ben je zo 1000 euro uh, kwijt... in vergelijking met de situatie in 2013. Wat oh ja. vindt u ervan? Ja, ik vind uh, uh, het sowieso wel uh, een gegeven voor iedereen, dus ook voor gezinnen... dat in een tijd waarin we moeten bezuinigen dat uh, iedereen dat ook zal gaan merken. Ik vind de plannen die nu uh, richting de gezinnen gaan, vind ik echt... Uh, ik noem het maar even over de top. Uh, dat zijn echt zulke forse aanslagen op uh, de gezinsportemonnee... Uh, dat wij dat niet verantwoord vinden. Gezinnen zijn van grote waarde voor onze samenleving. Het is de plek waar kinderen opgroeien, waar ze toegerust worden voor de samenleving... En je krijgt nu een klein beetje de, situa de situatie dat ouders die kinderen hebben... En ook nog een gedeelte en soms geheel de zorg voor hun kinderen zelf opvangen... dat die uh, ja, daar eigenlijk voor gestraft worden. En uh, ja, dat vind ik echt misplaatst. Wat, wat zit erachter, denkt u? Ik heb het idee dat, uh, dat er vooral naar cijfers wordt gekeken. En dat men uh, niet uh, zeg maar de menselijke maat uh, be be betracht en de mensen achter de cijfers uh, ziet. Dus we dat zijn we men... gewoon aan het rekenen van, we hebben 6 miljard nodig, waar kunnen we het halen? Dat gevoel bekruipt mij heel erg. Daar zullen we uiteraard volgende week in de Kamer verder over moeten spreken. Maar het lijkt erg dat er is toegerekend, nou we moeten onder de streep goed uitkomen. En dat men zich uh, in onze opvattingen als ChristenUnie te weinig heeft bekreund over de vraag van, ja, maar wat gaat het uiteindelijk voor mensen betekenen? Wat betekent het op de lange termijn ook maar voor ja, onze samenleving? Wel altijd met die CPB-cijfertjes. En dan zit er gewoon per categorie staat er gewoon achter wat de gevolgen zijn. Dus ook voor gezinnen met kinderen. Ja, bijzonder is dat men dan vaak alleen eh, zeg maar het gemiddelde naar buiten toe communiceert. Van nou ja, de koopkrachten, om maar iets te noemen. We gaan een half procent achteruit. En nou, ambtenaren hebben nog iets mee gevonden met pensioenen. Misschien zelfs nog wel iets minder. Maar als je dan goed inzoomt op wat het specifiek gaat betekenen. Ook voor gezinnen. Ja, dan zie je bijvoorbeeld dat eh, gezinnen waar maar één partner werkt. En dat is soms een keuze. Soms is het noodgedwongen omdat er op dit moment gewoon geen werk is. Mm. Ja, dat die uh, daar ver en ver uh, onder zitten. Okay. Dus nog veel zwaarder uh, getroffen worden. En dat is wel heel duidelijk een politieke keuze die je maakt. Ja, Tinkerbell, je hebt je net laten steriliseren... Uh, uit angst dat je op een latere leeftijd alsnog uh, kinderen zou krijgen. Dat hoorde ik je pas ergens vertellen. Ja. Um, hoe luister je naar dit gesprek tot nu toe? Nou ja, ik zit druk aantekening te maken. Ik, echt, de haar die gaan recht over eind staan. Maar ik, ik, heb, ik wil even <lacht> een paar dingen die ik heb opgeschreven. Meneer Stop zegt net, uh, gezin heeft uh, grote waarde En het gezin is een plek waar kinderen worden toegewist voor de samenleving. En waar ik nu aan moet denken, is dat je hoort vaak dat de klassen op scholen te groot worden. Maar dit is ongeveer een klas in een gezin. Uh, en uh, in een klas krijgen kinderen al te weinig aandacht. En ik vind dat een, elk kind heeft het recht, hè, het allereerste recht... Om het allerbelangrijkste zijn voor zijn ouders. Maar als je dat belang moet delen met 17 broers en zusjes... ik vind het echt puur egoïsme van mevrouw... dat ze zegt, het is een beetje een duur hobby, maar ze zijn zo leuk. Het is niet leuk voor die kinderen. Ik vind het schandalig. Mevrouw Post? Ja, nou dat zou u aan mijn kinderen zelf moeten vragen. Uh, ik denk maar dat ze mijn... weten niet beter, hè? Nee, nee ze weten niet beter, nee. dat klopt. Uh, ik kom zelf uit een gezin van twee kinderen. Dus uh, ik, ik ken wel het, vers, uh, het verschil, zeg maar... En uh, ik denk dat mijn kinderen aan aandacht echt niet tekort komen. Nou, ik vind het eerlijk gezegd wat ongepast om hier het woord schandalig in de mond uh, te nemen. Omdat iedere situatie staat wel op zichzelf. Ik kom zelf uit een gezin van tien kinderen, een groot gezin in die tijd. Ik heb dat als een hele warme plek uh, ervaren. Niet omdat ik niet beter wist, want ik kwam ook wel in gezinnen waar veel minder kinderen waren. Mijn beste vriend was bijvoorbeeld enig kind. Ik heb het echt als een warm nest uh, ervaren. En uh, uh, ja, ook als een, een mooie plek zeg maar, om groot te worden en uiteindelijk ook op je eigen benen te gaan staan. Ik wel. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat is, dat is een andere tijd uh, om mee te beginnen. Uh, waar ik nog bij wil zeggen dat op het moment dat je 18 kinderen hebt... is dat niet iets wat alleen voor jezelf een keuze is... maar wat ook iets voor de kinderen is waar die niet voor hebben gekozen. En je hebt het nu over dat uh, door de bezuiniging... heb je te weinig geld over om eigenlijk voor je gezin te zorgen. Dat is wel direct iets waar die kinderen last van hebben. Uh, en dat komt toch echt door je eigen keuze... namelijk om er 18 om de wereld te zetten. Je kunt wel zeggen dat het is een god geeft leven. Maar uiteindelijk, uh, en daar gaan we straks meer over zeggen... zitten we wel met een, een bevolkingsgroei van de afgelopen 130 jaar... van 1 miljard mensen naar 7,4%. Hier, we gaan de komende 100 jaar gaan we naar bijna 11 miljard mensen. Die kunnen we met de huidige uh, politieke situatie en de, de, de urgentie... kunnen we die straks niet gaan voeden. Deze kinderen zouden zomaar kunnen, als we doorgaan zoals we nu gaan... gaan ze elkaar straks doodmaken omdat ze honger hebben. Ik weet niet of God dat zo heeft gewild, als je het vanuit een God wil denken. Ik vind dat asociaal. Nou, mijn kinderen zullen zeker elkaar niet opeten, want uh, mensenvlees is... Uh... Ik zeg niet opeten, ik zeg doodmaken. Oh, doodmaken. Oh, sorry. Want dan is er meer eten uh, voor jezelf. Dat is ja, het menselijk overleven. Even mevrouw Post, ja. Oh ja. Uh, uh, nou, ik, uh, ik denk dat uh, uh, de aarde nog lang niet vol is. Als we maar een beetje beter uh, uh, de aarde bevolken, denk ik. Uh, maar wat bedoelt u met beter de aarde bevolken? Uh, ik denk dat er nog heel veel plekken op de aarde zijn die niet bewoond zijn. En maar het, het gaat toch niet alleen over bewonen. Het gaat toch ook over om mensen te voeden. Uh, heeft u wel eens gehoord van uh, voedselproblemen? Kijkt u wel eens naar het nieuws? Heeft u, weet u hoe een condoom werkt? Uh, dat soort vragen. Uh, um, ik moet een beetje denken aan konijnen in het Vondelpark nu. Ja, nog één nog, keer, mevrouw Post. Ja. Ja, nou ja, um, ik weet hoe een condoom werkt. Maar um, de keuze om hem te gebruiken... Uh, dat is uh, gelukkig in Nederland heeft ieder die voor zich... En ik denk dat dat heel goed is, want dan komen de kinderen in de gezinnen waar ze gewenst zijn en waar ze genegenheid krijgen. Ja, maar dat laatste ze... ben ik het met u eens. Ja, ik vind ook top. dat kinderen. Ik wil even, ik mevrouw komen Post, als... want er gaan, gaan niet zomaar even vinden. Maar u zegt: Mijn kinderen komen niks tekort. Behalve dan dat het, het nu wel heel. Het ging nu om aandacht. Ja, Een aan aandacht. Ja, mijn kinderen komen aan aandacht niet tekort. Nee, nee. Meneer Slob, nog even terug naar u. Um, wat gaat u verder uh, doen in reactie op de plannen van het kabinet? Nou, we hebben gisteren, uh, nadat er natuurlijk al heel veel was uitgelekt... hebben we gisteren de plannen officieel uh, gekregen. We zullen volgende week woensdag en donderdag... zullen we het debat met het kabinet hebben... de Algemene Politieke Beschouwingen. En wij zullen ook met, uh, ja, met eigen plannen komen... zeg maar, met aanpassingen op de kabinetsplannen. Om, uh, kunt u daar uh, een, een heel klein beetje van laten zien? Hoor. Ja, uh, wij zullen uh, met voorstellen komen... om uh, uh, de bezuinigingen die het kabinet op de kinderbijslag wil doorvoeren om die ongedaan te maken. En er is nog één maatregel die we ook heel vervelend vinden... die met name gezinnen waar maar één van de partners werkt, treft. Dat is de overdraagbaarheid van de Algemene Heffingskorting. Die wordt op dit moment afgebouwd. Maar dat geldt ook een paar honderd euro op jaarbasis voor mensen. Ook daar zullen wij met voorstellen komen om dat niet te doen. Okay. En ik heb gisteren en ook vandaag weer gehoord... onder andere van de minister van Financiën... dat hij een open oor heeft naar de plannen van de oppositie... dus we gaan ons best doen. We zullen echt gaan strijden voor die gezinnen. Ik heb het idee dat die zo ondergewaardeerd zijn op dit moment. Daar moet iets gebeuren. Mag okay. ik daar nog iets over zeggen? Heel, heel kort, kort, denk ik wel. Want ik ben het met mevrouw eens dat iedereen zelf moet bepalen... of je kinderen krijgt en hoeveel... Absoluut, daar moet je zeker niet iets over zeggen. Uh, maar ik vind ook dat er een eigen verantwoordelijkheid in zit. Uh, die bevolkingsgroei is echt een groot probleem. Ik vind als het en, gaat ja. over kinderbijslag en dergelijke... tot twee kinderen en daarna eigen verantwoordelijkheid. Oké, okay, dat is een helder standpunt. Misschien, waar we straks misschien wel even terugkomen. Meer doorrekeningen van huishoudens vanavond in de vijfde dag... om vijf voor half negen op Nederland 2. En kijkt u ook op onze website www.ditistedag.nu. Van uh, Ed Kowalczyk. Uh, Ed, uh, wonderful to have you in our show. Thank you. You are campaigning for uh, World Vision in their efforts for clean water. Je doet mee in de campagne van World Vision uh, om schone water te krijgen. What's that about? I've been working with World Vision for about three years now. They're an amazing organization and do uh, great work all over the world. They've been around for almost 70 years, I think now. Um, and they do a lot of their work through... Uh, they connect people with uh, sponsors with children and... For maybe $30, $40 a month, you sponsor a child and it really changes their life. We've gotten over 300 new sponsors hooked up okay. with kids in the okay. last uh, three years just from fans at the shows, so doing a lot of great work with them. Okay. The title of your new, new album is uh, The Flood and the Mercy. Is it about water? <laughs> no. <laughs> That was a metaphor. <laughs> for uh, just change and, and peace in the time of change and uh, I, I actually was inspired by the the image of the album uh it was taken by a photographer named Doug Saunders of me with having water thrown at me and okay. it kind of inspired the title because okay. I'm known for putting some water um, and a lot of water in my lyrics <laughs> and what are you going to sing for us? this is a song called All That I Wanted um, also features Peter Buck of R.E.M. on it on the record he plays on uh, six songs nine actually Oh, oh. me here to face my fears, all that I wanted was you, all across the great beyond, they shout for freedom and for answers, nearer than the blood it sits on. A new one rose up from the ashes. Down that road we have to ride. This is the life. We dream, we dance, we die. All that I wanted was you. Babe. The house was haunted. And cried, Come to me now. Come to me. Come to me, baby. It's just a dream with a love. om uh, kwart voor drie, nog een keer. U luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Historica Eva Moraal, ethicus Betjan jan Dietaert, peer Bolten... moeder uh, Marjolein Post, politicus Aris Lop, kunstenares Stinkerbel en campagne Job Jansen. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zo, zo, zo veel ethische problemen. Zwart met Jan Lietaard uh, Peerbolte, Je wilt het erover hebben dat er meer accijns moet worden betaald over frisdrank. Ja, dat is een beetje een raar verhaal. <coughs> Pardon. Je <coughs> wordt er emotioneel. Op, ja, ik word ja. er emotioneel. Wat is het probleem? Uh, nou, kijk, heel veel mensen weten niet eens dat er een accijns is op frisdrank. Uh, officieel heet het ook geen accijns. In 1972 is dat geïntroduceerd. In 1993 heeft de Europese Unie eh, het Nederland verboden... om dat nog langer als een accijns te voeren. Want dat mag alleen op alcoholhoudende dranken... en niet op alcoholvrije dranken. Dat mag niet eigenlijk. Nee, dus heeft de toenmalige regering bedacht... nou, dan blijven we gewoon die heffing volhouden... maar dan maken we daarvan een verbruiksbelasting. En dan mag het wel. Dan mag het wel. Nou, uh, nu is uh, een klein onderdeeltje van de kabinetsplannen... dat uh, de accijns, ja, zo heet het dan dus eigenlijk niet meer... maar laten we het toch maar even zo noemen... Ja. op frisdranken, dat die omhoog gaat... Uh, ik geloof dat we nu iets van 5,5 cent per liter betalen. Uh, veel mensen weten dat niet. Uh, dat gaat omhoog naar iets van 8,5, 9 cent per liter. En waarom is dat? Is dat omdat het ongezond is voor drank? Waarom nou, zit er überhaupt accijns op? Daar zit dus precies het probleem. Kijk, en accijns heft de regering om uh, het gebruik van een bepaald product tegen te gaan. Dus bijvoorbeeld op benzine, op uh, sigaretten, tabak, uh, alcohol enzovoorts. Dus ook op frisdrank. En dan is officieel het uh, geluid... ja, oké, okay, slecht voor de volksgezondheid. Moesten we misschien maar een heffing opgooien, want dan wordt het minder gebruikt. Nou, daar zit het eerste probleem. Uh, het probleem is dat die accijns een bron van inkomsten is. Hmm. Dus op het moment dat het sturingsinstrument gaat werken... en mensen minder tabak gebruiken, minder alcohol gebruiken... minder benzine... Uh, krijgt de staat minder inkomsten en heeft de staat dus een probleem? Dan gaat ze ergens anders weer accijns hebben. Precies. Dus het is een, als je er goed over nadenkt, is de hele heffing van accijns een heel raar instrument. Oh ja, dat is één. Even... Uh, tweede probleem, ja, probleem. Tweede uh, rare ding hieraan is, uh, waarom geen frikadelle tax? Gewoon een belasting op vet eten, bijvoorbeeld. Ja, nou, goed idee, zullen ze in Den Haag zeggen. Ja, Misschien is dat een niet goed idee. Ja, ja, vet is wel uh, minder slecht dan suiker. Dat, is een dat vind terug. ik een heel fijn idee. Ja, maar dat is wel zo. Ik bedoel, nog los van dat er vlees en dode beesten in vakantie zitten, maar. Vet is minder slecht dan suiker. Ja, meneer Slob, is dat wel eens overwogen? Vet nou, er is een hele discussie over de vleestaks. Daar is wel uh, discussie over. Dus om vlees toch wat uh, zwaarder te belasten. En daar zit ook wel achter van... Uh, daarmee kun je uh, hopelijk ook voorkomen... dat er weer teveel, zeg maar, uh, gebruikt wordt. Maar ja, de discussie, uh, die wordt breed gevoerd. Ik heb zelf de indruk overigens... dat die frisdrankbelasting, uh, uh, dat die er nu in zit... omdat men bier en wijn en tabak en dergelijke... nu wat minder doet dan men eigenlijk zich voorgenomen heeft. Ja, de compensatie. Dus men heeft gewoon zitten zoeken, wat kunnen we dan vinden? En dat, dat zit niet niet echt heel veel ratio achter, denk ik... dan ook weer onder de, kom, onder de streep goed uitkomen. Ja, Jan? Dat lijkt mij ook. Kijk, waar het om gaat is dat de begroting moet zijn. Uh, alleen het rare is natuurlijk wel dat die heffingen bedoeld zijn... als sturingsinstrument om een bepaald beleid na te streven. En hier zit iets heel geks, want als je nou zegt we gaan een tax heffen, dus een accijns op alcohol bijvoorbeeld, dan is je bedoeling eigenlijk te zorgen dat mensen minder alcoholische dranken drinken, dus meer alcoholvrije dranken. Waarom ga je dan nog een keer een tax heffen, maar dan op alcoholvrije dranken? Zit het ook op sinaasappelsap? Ja. En op water? Uh, Mineraalwater. Dus op alle, alle dranken eigenlijk? Ja, het ja. is gewoon een frisdrankheffing. Oh. En appelsap? Volgens mij. Karnemel karnemelk. Nee, karnemelk niet. Zuivelproducten. Oh, okay, dan, niet. dan moeten we dat drinken, melk en karnemelk. Ja, zelfs zo. Ik nee, dat is helemaal niet gezond. Nee, dat klopt niet, Tinkerbell. Nee. Tinkerbell, nee, volgens mij zijn wij het nergens nee. over eens. Nee. Ja. <laughs> Ja, meneer Stop, wilt u, dus ja, u, zit, u bent natuurlijk niet van de regering... maar er zit wel iets raars in dan nee, toch? Nee, maar de, ik gaf net ook al aan... men heeft de lobby, zeg maar de tabakslobby... en de lobby die van, zeg maar, van de alcoholische dranken vandaan komt... die is ongelooflijk sterk. Die dus is gewoon die, beter. Hebben, die hebben keihard gewerkt de afgelopen maanden... Ja. om te zorgen dat de voorgenomen accijnsverhogingen... of helemaal of zelfs gedeeltelijk weg zijn gegaan. En ja, er moet toch een gat dan gedicht worden. Maar waarom en, ja. überhaupt accijns op water en sinaasappelsap en cola? Ja, dat is iets wat in het verleden natuurlijk op een bepaald moment uh, ontstaan is. Uh, en daar zijn keuzes in gemaakt. En dat is inderdaad wel waar. En daarom snap ik ook wel wat hier uh, gezegd wordt. Dat dit een doet en de ander uh, niet en de ander wel. Dat dat niet altijd uh, zeg maar uh, uit te leggen is. U kunt het ook niet zo goed uitleggen. Hoor. Nee, ik heb, ik heb, uh, <lacht> nee, ik ben nooit bij het begin geweest nee. zeg maar. Nee. Maar het is wel een gegeven natuurlijk waar we mee te maken hebben. Ja. Voor de schatkist is het, uh, is het wel heel erg belangrijk. Nou ja, wat zou jij willen dat er gebeurde? Nou kijk... Gewoon stoppen uh, met die heffingen? of stoppen met die heffingen, of consequent zijn... en dan die heffingen ook echt als een sturingsinstrument gebruiken. En uh, ik zei net tegen Tinkerbell, ik geloof dat we vanmiddag nergens over eens zijn. Over één ding zijn we het wel eens. Dat is dat liters cola met suiker niet echt gezond is om dat te drinken. Nee. Dus uh, als je zegt vanuit de regering... wij willen een sturingsinstrument handhaven om uh, de volksgezondheid te promoten... dan is zo'n heffing misschien niet zo gek. Alleen in dit geval krijg ik de indruk dat die heffing puur en alleen maar vanwege budgettaire kwesties uh, vergroot. Ja, maar, maar dan zou je consequent moeten zijn ook weer andere ongezonde dingen. En, je... en is het niet indirect zo dat als, je, als mensen veel ongezonde dingen consumeren, dan hebben we het hier over suiker, wat in al die frisdranken zitten... dan worden mensen ongezonde en dat neemt ook weer kosten met zich mee... want mensen hebben zorg nodig. Dus indirect kost het ook geld als mensen ongezond leven. Dus in die zin kun je het oh ja, van ja, twee kanten is, bekijken. Nee, dat is een van de redenen om bijvoorbeeld een accent te hebben op de bak. Uh, ja, uh, rockers, maar suiker is, is ook sterf, heel he? slecht. Dus... Ja. Ja, en uh. antibiotica die in vlees zitten, is ook heel slecht. En dan krijgen we nog, steeds, krijgen we nog veel meer accijnsen. Dat willen we nou ook weer niet? Nou, dan weet ik niet of we dat niet willen. Oh. Nou ja, nou ja we wij zijn er ik nergens nee. over eens vanmiddag. Nou ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik probeer een soort van nuance er ook in te leggen. Want het is zo dat, dat, dat ik vind me niet vast op de cijfers... maar na de Tweede Wereldoorlog was het zo dat... ik geloof 60% van het gemiddelde inkomen van een gezin ging naar voedsel. En dat is nu nog maar iets van meer dan 10%. Dat is expres zo gedaan, zodat mensen meer geld in de economie konden pompen... Okay. en die, die televisies konden kopen, et cetera. Maar dat is natuurlijk een beetje uit balans ja. geraakt. Dus dat mag best een beetje omhoog, denk ik. Goed. Het is tijd voor iets anders. Heeft wel gehoord van het dreigende fosfaattekort. Kunstenaar Stinkerbel, hoorde er al trok een radicale conclusie... en liet zich steriliseren. Hoe dat zit, horen we zo. Dit is Radio 1. Het is drie minuten over half drie. Hier is Mark Vissen met het NWS Journaal. De machinist van de trein die vorig jaar in Amsterdam... op een intercity botste, wordt strafrechtelijk vervolgd. Openbaar ministerie wil dat de vrouw... een taakstraf van 120 uur krijgt opgelegd. Bij het ongeluk vorig jaar in april kwam één vrouw om het leven... en raakte bijna 200 mensen gewond... Nederland heeft de Russische autoriteiten om opheldering gevraagd over een incident met het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Het schip dat onder Nederlandse vlagvaart werd vanochtend in Russische wateren beschoten. De Russische kustwacht zou waarschuwingsschoten richting de boot met actievoerders hebben gelost. De Tweede Kamer krijgt geen geheime informatie meer... van veiligheidsdiensten over het bewijsmateriaal dat er is... over het gebruik van chemische wapens in Syrië. Reden is volgens minister Timmermans dat sommige Kamerleden... na de vorige briefing gevoelige informatie hebben gelekt.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 Voor de situatie op de weg gaan we naar Jolanda van der Velde. Op de A4 hoofdlidrichting Vlaarding is voortknopend ketelplein... de rechterreis ook nog dicht vanwege een spoedreparatie. En vanwege technisch onderzoek na een aanrijding... is de N62 borstelen richting Gent bij de Westerschelde tunnel dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot 5 uur vanmiddag duren. Verkeer richting Terneuzen kan het beste omrijden... via Bergen-op-Zoom en Antwerpen. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel kunstenares Tinkerbel, moeder van 18 kinderen Marjolein Post... ethicus Betjan Litaart Litaert-Peer campagne Job Jansen en historica Eva Moraal. En over een klein kwartier hebben we live muziek van Ed Kowalczyk. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Tinkerbell, we zijn het al een paar keer. Je hebt uh, je laten steriliseren. Twee, drie weken geleden inmiddels, geloof uh, ik? Vandaag drie weken geleden, drie ja. Drie weken geleden. Je hebt een film gemaakt... om het dreigende tekort aan fosfaat op de agenda te zetten. Uh, oh. Hoe gaat het met je eigenlijk? Ja, goed. Ja. ja, dank je. Hoe was die ingreep? Ja, dat viel wel een beetje tegen. Dat, uh, ja. En waar nee. zat hem dat in? Nou, ik, ik, de ziekenhuizen zijn niet leuk. Laten we het daarop houden. Maar dat geldt voor elke operatie? Dat denk ik wel, maar dit was mijn eerste ervaring in een ziekenhuis. Überhaupt. Gelukkig, okay. ja. Dus ik, bedoel, ik mag natuurlijk van geluk spreken dat ik daar nooit eerder moest zijn. Ja, maar zeg je dan, als ik dat geweten had, ik het niet gedaan? Of, nee, dat, absoluut niet. Dat nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Uh, want je hebt je laten steriliseren omdat jij uit het fossiele tekort de conclusie trok: we zijn met te veel op aarde. En ik wil er nou, niet aan bijdragen dat is wel een, een we beetje nog... ongenuanceerd, dat is niet helemaal zo. Uh, maar misschien moet, je, moet, moet ik eerst even uitleggen wat fosfaat überhaupt is. Want ik denk dat de meeste luisteraars nog nooit uh, van fosfaat hebben gehoord... Um... Ik heb vorig jaar heb ik een wetenschapper ontmoet... De Heij, en die uh, wees mij op het volgende. Die vertelde mij dat in de afgelopen 130 jaar... is de wereldbevolking gegroeid... van 1 miljard mensen naar 7,4 miljard mensen. Dat is een enorme groei. Ja. Daarvoor waren we redelijk stabiel. Um, om al die mensen te kunnen voeden... hebben we een uitvinding gedaan... en dat is kunstmest. basisingrediënt van kunstmest is fosfaat. Uh, fosfaat komt van fosfor, dat is een element... dus dat is niet na te maken... En, uh, dat is noodzakelijk voor alle leven. Dus planten, mensen, dieren. En vergelijkbaar in, in belang met zuurstof. Dus iedereen weet, je kunt niet zonder zuurstof. We kunnen net zo min zonder fosfaat. Echt net zo belangrijk. Ja. Um, goed, We maken dus die kunstmest um, om ervoor te zorgen... dat de plantjes kunnen blijven groeien. Dat de grond niet doodgaat, zoals je dat soms noemt. En die kunstmest uh, wordt gemaakt van fosfaat... wat uit mijnen gehaald wordt. En die mijnen die raken leeg, die raken uitgeput. Dus dat fosfaat, is, daar, is, daar komt een tekort aan er binnen komt afzienbare tekort. tijd. Ja, de prognose verschillen tussen nog 30 jaar en nog 100 jaar. Als we uh, niet gaan recyclen, om het even zo te noemen... dus fosfaat uit mest te gaan halen, maar dan wereldwijd... minder vlees gaan eten, omdat het een, een, een verspilling is... Uh, en allerlei andere zaken gaan doen... En en uh, het raakt dus echt op, dan kunnen we over 100 jaar... dus zonder uh, fosfaat uit die mijnen, kunnen we geen kunstmes meer maken... en dan kunnen we nog maar maximaal anderhalf miljard mensen voeden. Maar dan klopt toch wat ik zei, namelijk dat er te weinig fosfaat klopt, is... om klopt. de wereldbevolking uh, ja, in leven te houden. Ja, maar, er is natuurlijk een maar er, het is zo dat we heel veel dingen kunnen doen... om uh, dat fosfaat terug te winnen. Het probleem ligt hem dat het geen politieke urgentie heeft. De meeste mensen weten niet wat fosfaat is. Dat maakt dat in ons hoofd is dat helemaal geen belang. Dus er zijn allerlei dingen die gaan voor. En dat betekent dat ondanks dat we de, echt de heel veel... De kunstmestproducenten die zullen zeggen van... jongens, er komt een probleem aan. Nou, we hadden één kunstmestproducent uh, of winnaar... Zeg hoe voel je dat ja. moet noemen, in Europa... en dat uh, termfos, en die is failliet gegaan. Onder andere omdat er te weinig steun is gekomen... omdat er uh, zij fosfaat uit mijnen haalden... waar zoveel uranium en metalen mee uitkwamen. Dat de vervuiling zeg maar, zo duur was... Dat Goed, daar zijn ze dus aan maar te als we niet zonder kunnen, dan is er toch genoeg belangstelling voor, zou je zeggen? Dat zou je denken, maar het is toch langer termijn. En uh, we, Ik heb een aantal politici gesproken. Uh, Dion Graus van de PVV, uh, Lisbeth van Tongen en Jacco Geurts. Um, en uh, alle drie, bedoel een heel breed spectrum in politiek. Mm -hmm. Zij uh, erkennen alle drie dat het belang enorm is. Dat we niet zonder kunnen, dat het inderdaad eindig is. Maar het is zo ingewikkeld om op de politieke agenda te zetten, omdat het een Ingewikkeld probleem is. Het is, het is toch pas over een jaar simpel. of tien gaan we het merken. Het is helemaal niet ingewikkeld. Jij zegt fosfaat is het te weinig, dat heb je nodig voor kunstmest en kunstmest hebben we nodig. Dat zou om te ik eten. ook denken, maar we hebben een financiële crisis. We hebben mensen die 18 kinderen krijgen en die dat moeten blijven. We, we, we hebben het over kunst. <grijgrijg> dat hebben we te maken? Nou, het hebben ermee te maken dat, dat, dat we daardoor wel goed flink groeien. Ik heb het even uit laten rekenen vandaag. Het Nederland verschil tussen een Nederlands gezin, zeg maar met 18 kinderen en een gemiddeld Afrikaans gezin. Mevrouw verbruikt 30 keer zoveel. En dat heeft ook te maken met grondstoffen in het algemeen. En dat betekent dat het gaat niet alleen over hoeveelheid mensen, zeg maar het gaat ook over hoe we consumeren. Want wij verbruiken ja. zo enorm veel Een mens in West-Europa verbruikt meer fosfaat dan een mens in Europa? Volgens mij acht Afrika. keer meer dan ja. een persoon in Afrika. We gaan even naar die Wouter de Heij die je net al noemde, wetenschapper en innovator. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. U heeft wel wat aangericht om het clip Tinkerbel te praten. Ja, ik, ik moet me er bijna voor schamen. Ik ben verschrikkelijk blij met wat Katinka doet. En uh, het probleem waar we het over hebben, tekort of dreigend tekort op een termijn van ongeveer nou, 30 tot 150 jaar. Nou, Wacht even, 30 problemen. tot 150 jaar, dat is iets anders? Dat zit wel wat er een verschil tussen. Ja, dat is heel lastig om daar een exacte uh, uh, inschatting voor te geven. <lacht> er is gewoon eindigheid, dat is uh, echt uh, helder en duidelijk, daar is ook geen twijfel over. Want we en, kunnen het, het niet zelf over... gaan maken op den duur? Nee, nee, Als, uh, als wij die, het is precies wat Katinka net al zei. Uh, we hebben te maken met een basiselement, dat heet fosfor. Wij halen dat nu uit mijnbouw, net zoals we olie- en gas ware uit diepe aardlagen halen. En die mijnen, die hebben gewoon een eindigheid. De reserves die daarin zitten, die raken nu in een vreselijk snel tempo op. Dat hadden we tien of twintig jaar geleden ook niet voorzien. Um, en, uh, en de schatting daarvan dat de goed uh, herwinbare fosfaat, ruwfosfaat, uh, ertsmijnen... Ja, dat daar er ergens tussen de 50 en 150 jaar aan goede reserves in zitten. Dat is, uh, is het, uh, zijn nu de voorspellingen. Ja, maar ik heb me een beetje voorbereid op deze uitzending. En ik heb me laten vertellen dat je fosfaat ook weer terug kan winnen uit ontlasting, bijvoorbeeld. Uh, het is absoluut zo dat we ervoor moeten gaan zorgen dat, uh, dat we eigenlijk de fosfaatkringloop gaan schuiven. Want daar hebben we het dan over. En dat betekent dat we de afhankelijkheid van kunstmest sterk moeten gaan reduceren. En dat we inderdaad onze ontlasting van mensen en van beesten. Uh, moeten gaan gebruiken om uh, dat weer naar het land te brengen. En nou, als dat we... deden we ook tot 100 jaar geleden. Hè? Dat deden we tot 100 jaar geleden. Ja, want toen werd Allee... er gewoon mest uitgereden over het land. Dat is nog korter geleden dan 100 jaar geleden, toch? Nou er wordt, uh, In Nederland wordt er nog heel veel mest uitgereden. Maar ja. als je gaat kijken naar hoeveel kunstmis er uiteindelijk gebruikt wordt, dan is dat echt substantieel veel. Ja, ja. En uh, er is geen, sense, of geen politieke sens of urgency om, om die kringloop te sluiten. Uh, en het, het werkelijk gebruik van mest uh, uh, ten koste van, van kunstmest, dus minder kunstmest en meer mest. Ja, dat, dat zou inderdaad uh, stap 1 moeten zijn waar we ja. aan de gang mee. Ja, het het, dus zelfs... ge... Dan nog is er een uitdaging over 100 of 150 jaar. Ja, maar dat is nog zo ver weg. Ik snap wel dat niet dat nu is. Ja, maar we gaan het, het... Kijk, het is niet zo dat het van de een op de andere dag op is. Hè? Nee. Het is zo dat het steeds moeilijker wordt om te winnen. Dat betekent dat die fosfaatprijs omhoog gaat. En dus de kunstmest gaat omhoog. Het voedsel gaat omhoog. En dan zijn er steeds meer mensen die geen voedsel kunnen betalen. Want hm. dan gaat het over de kop, gaat het drie keer over zijn kop. Maar dan kan mevrouw er... die de 18 kinderen niet maar meer. Maar dan voeden, zijn er vast kunnen... voldoende mensen die denken van hé, hey, daar is geld mee te verdienen dan is het te laat. Dan is het te laat. Want, en het kost enorm veel geld om alle dingen die wij in ons hoofd wel hebben bedacht... er zijn heel veel wetenschappers die hebben allerlei zaken bedacht... die we kunnen doen ja. en die deels al gedaan worden... maar dat kost zo enorm veel investeringen en dat, dat heeft urgentie nodig. Oké, Ja, ik vind die situatie met het fosfaat inderdaad een probleem. Dat lijkt me heel duidelijk. Uh, wat ik alleen niet begrijp is hoe sterilisatie als media-event... bijdraagt aan de oplossing. Oh. Uh, het is zo dat ik, uh, toen ik Wouter voor het eerst sprak... toen dacht ik, die man is niet goed bij zijn hoofd. Ik dacht, we hebben in de afgelopen 100 jaar zoveel uitvindingen gedaan. Ik geloof niet, en ik dacht ook over 100 jaar pas, dat we daar niet tot een oplossing zouden komen. Dus ik heb besloten om een soort film te maken... die een dialoog zou worden tussen hem en de wetenschappelijke wereld. En ik mm. wilde eigenlijk zijn verhaal gaan weerleggen. Ik wilde bewijzen dat wat hij vertelde onzin was. Dat is niet gelukt. Dat maar is... maar nou even de vraag van Betjan: Wat heeft de situatie ja, daar, daar, daar, daar ging ik naartoe. Uh, mijn uiteindelijke conclusie is dat er... in theorie is er een oplossing die gegarandeerd gaat werken. Er is maar één oplossing die garantie biedt. En dat is een wereldleider die een eenkindswet gaat instellen. Maar... Dat is een wereld waarin wij niet willen leven. Nee. Dat gaat tegen onze menselijkheid in. Want wij willen namelijk wel kinderen maken. Ja. Dat is hoe we gebouwd zijn. Dat is hoe we zijn gemaakt. En dat moet je... Uh, wij allemaal. Um, Jij dus ook. Ik dus ook. Precies. Precies. Um, dus dat is geen oplossing. Dus de oplossing die een garantie biedt is geen oplossing. Omdat het een wereld schept ja. die we niet, waar we niet in willen leven. Maar jij hebt daar ik vind de... dat zo erg. Want uh, omdat er geen urgentie is. Ik zie niet dat, er, dat de urgentie die nodig is gaat komen. Dus ik zie een onmogelijkheid. Ja. En ik dus dus heb doordat jij gezegd, ik, gezegd, zie, ik laat me en steriliseren. En daar, maar, maar je kan ook zeggen, ik nou, krijg op een dat... andere manier geen kinderen, toch? Nee, je, je laat me nog steeds niet uitbaten. Nee, maar de tijd ik, is beperkt. Ik, ik ben daar zo van doordrongen dat ik vind dat ik als kunstenaar... de um, uh, uiterste consequentie moet tonen van wat er gebeurt gebeurt Als er geen urgentie gaat komen. En dat is dat er geen kinderen meer bij kunnen. Dus nou, kunstenaars gebruiken, geen condooms. Nou, deze kunstenaar gebruikt wel degelijk condooms. <laughs> dat wil ik allemaal maar, niet uh... weten. Ik ben heel benieuwd <laughs> hoe mevrouw Post, hier, hoe die hiernaar luistert. Dat is een beetje de tegenovergestelde situatie, van die we voor, voor uh, wat was het na twee jaar hadden. Uh, ja, dat klopt inderdaad. En ja, ik denk dat uh, uh, in uh, haar optiek uh, mevrouw uh, Tinkerbouw een, uh, een goede oplossing heeft gevonden. Um, als we ons, uh, als iedere vrouw van de vruchtbare leeftijd... Uh, in Nederland zich morgen laat steriliseren... en uh, we stellen Maar dat is niet wat ik zeg, dat moet gebeuren, Mag he? ik ook even uitpraten? Ja, nu? Um, en we, we verplichten alle kinderen uh, die dertien worden... meisjes dan zich ook te laten steriliseren. Mm -hmm. En uh, we bedenken even dat er dan... Uh, dan zouden er dus uh, over negen maanden... zouden er de laatste kinderen uh, geboren worden. Dan uh, hebben we over honderd jaar hebben we geen kinderen meer... En ja, dan is het voor het vaasprobleem opgelost. <laughs> ja, ja. Maar ik zeg, dus, ik zeg dus net, dat, we, dat is niet de oplossing. Dat moeten we zeker niet doen. Sterker nog, we moeten ook geen eenkindswet instellen. We moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten alles doen, kosten wat kost... om, om uh, te doen wat we wel kunnen, ja. om die menselijkheid te behouden. Okay. En denkt u uh, niet dat je, dat je spijt krijgt op de duur? Nee, want uh, we hebben een heel groot probleem. En dat is groter dan mijn persoonlijke belang van een kind op de wereld zetten. Ja, maar over vijf jaar hebben we misschien een oplossing voor het probleem? Nee dat, is nee, dat is ondenkbaar. Dat is, dat is, dat is niet zo. Dat komt nou, niet. Nou ja, ik hoorde u oh, daarnet al een hele goede oplossing noemen. Het winnen uit ontlasting. Ja, ja. ja dat ben, klopt. Dan ben dat ik hebben met mijn 18 uh, kinderen toch wel heel goed bezig. <laughs> ja. Nou, ik dan weet dan niet wat u met uw ontlasting bijdraad. doet... maar ik, ik geloof niet zo dat u er fosfaat uit wint. Uh, maar los daarvan uh, is het zo dat als we dat... Dat als we wereldwijd van alle mensen, alle dieren... alle poep en plas gaan opvangen en daar fosfaat winnen. wat slechts een deeloplossing zou zijn... dat is ook een utopie, want dat gaan we niet okay. doen. Goed, het is time... Uh, ik wil time het gerust voor u for... doen. Als nou, ik, heel... ik het opsturen. Nou, dat uh, lijkt me niet zo'n goed dat idee... maar heel het lijkt me heel perfect. goed als u oh, nee. het opspaart. Ja, we zeker. gaan door met de uh, muziek. It's time for your second song, Ed uh, Kowalczyk. Uh, what will you sing for us? Uh, pardon me, this is the uh, single from the album The Flood and the Mercy. This is called Seven... <coughs> Seven gallows Seven heels with seven sons Seven hangmen Sing the dirge and beat the drum Take my heart away From this place of no return And set it far from here In the name of all this good How could you leave me this way It's cold outside, on my knees I pray How could you leave me this way? The lights are low, fade into black again How could you get me so high? Just bring me down to this valley again How could you leave me this way? Seven maidens, seven boats seven seas black wild ocean open up and swallow me I can't find my way with only stars to be my guide I surrender now eviscerate my pride how could you leave me this way it's cold outside on my knees I pray how could you leave me this way lights are low, fade into black again, how could you get me so high just to bring me down into this valley again, how could you leave me this way, could you give me a sign today, how could you hide your sweet face, in my crying here in vain, how could you leave me. In dark nights, unknowing clouds They wrap around the sweet soul you gave me You can save me I'm gonna stand right here now, Lord I'm gonna scream like a little baby Call me crazy How could you leave me this way? It's cold outside, on my knees I pray How could you leave me this way? The lights are low, fading to black again How could you get me so high Just to bring me down to this valley again How could you leave me this way? Yeah. Oh, How could you leave me this way? yeah, oh, oh, oh, seven gallons, oh, yeah, oh een Oplossing binnen voor het fosfaatprobleem. Marjane Hogeboom die mailt nog een tip voor Tinkerbel. Ik tuin hier al 40 jaar biologisch zonder kunstmest en gebruik beendermeel en bloedmeel. Echt heel goed van haar. Ja, ik wilde haar toch even als. To nee, nee, nee, nee, nee, moet, nee, nee, nee, mag ik. De première is morgen. Oh, dat mag. Via Sorry. de website tinkerbel.com kun je je aanmelden en er zijn nog kaartjes beschikbaar voor 5 euro. tijdens het World Food Festival. Job Jansen, je bent de freelance campagnes van de SPD in Duitsland. Dat, ik vind het dapper dat je hier bent, want het gaat niet zo goed met de SPD. Dan kan je ook zeggen, het was een goede campagne. Uh, nou, het was op zich een, een, een goede campagne. Uh, het probleem was denk ik dat vooral uh, een aantal problemen rondom de persoon Steinbrück... dat een, uh, een, een, een, le een politiek leider is, een, een, een lijsttrekker is die uh, nogal een flap uit is. En um, het is een uh, hele eerlijke man die uh, zegt af en toe net iets te veel. Het is een, een politicus die af en toe de spelregels van de politiek negeert, zou je kunnen zeggen. En die zou ook zeggen, daar kan je heel populair van worden, maar dat is niet gelukt. Nee, ik uh, denk ook dat het in Duitsland uh, ligt dat misschien net ietsje anders uh, In Duitsland is de, de, als je je kandideert voor uh, bondskanselier, dan willen mensen toch echt wel graag een hele statige persoon die het, het trotse Duitsland. Uh, ja, en niet de man die met zijn middelvinger op zich laat fotograferen. Klopt. Want dat heeft hij gedaan, hè? Ja. Ik hoorde trouwens dat dat was. Hem werd gevraagd: wat vind je van je eigen campagne? En dan moet hij met een gebaren antwoorden. En toen, deed hij, toen stak hij zijn middelvinger op, toch? Klopt. Hij, uh, het dus het was... ging over zichzelf, terwijl iedereen dacht... hij steekt zijn middelvinger op naar de Duitse bevolking? Ja, nou, het, het ging niet echt over hemzelf. Het ging eigenlijk over de media. Ah, um, oh. de, over de vraag uh, uh, of uh, wat hij nou vond van uh, alle termen... die de media aan uh, hem had uh, gegeven. Wow. Dus pannenpeer en uh, een paar van dit soort uh, termen. En daar moest hij dan non-verbaal op reageren. Ah, uh, Oké, okay. het dus ging niet over zichzelf, uh, het ging over ons. Wij journalisten, zeg maar. Ja. ja. Nou, dan is het wel terecht dat hij daarvoor wordt afgestraft, <laughs> toch? Uh, Je hebt een mobilisatiecampagne bedacht voor de SPD. Wat is dat? Nou, de mobilisatiecampagne die ik heb ontwikkeld voor de SPD is een campagne waarbij we proberen op een hele directe manier het eigen electoraat terug te winnen. Dus uh, waarbij we echt met, met 100.000 vrijwilligers gaan we in die wijken uh, op, uh, bij mensen aanbellen. En in die wijken waar uh, kiezers wonen die, uh, die sterk en zijn SPD te, uh, te stemmen, maar vaak niet naar de stembus gaan. Okay. Dus daar is uh, relatief veel winst te pakken. En dat is tegelijk ook een van de grotere problemen van de SPD is dat ze na. 2009 2009 veel kiezers zijn verloren. Dus en dat, dat doen ze in Amerika ook wel, toch? De hele wijken zeker. af en in kaart brengen wie waar woont en zo. Ja, ja. zeker. Is het in Nederland ook al gebeurd? Ja, zeker. De, de, de, daar heb ik ook veel van opgestoken... hoe het in Nederland is gegaan. Ik heb, de PvdA is al sinds 2004 op kleine schaal mee bezig geweest... en sinds 2008 echt op, op grote schaal. En was daar heel succesvol. Want je gaat dan gewoon naar iemand toe? En wat doe je dan? Nou, de, de, de, de hele manier van campagnevoeren draai je eigenlijk om. Politici en politieke partijen hebben de neiging om... Uh, ja, op een beetje een dogmatische manier een boodschap aan de man te brengen. Uh, echt kiezers te overtuigen. En uh, uh, wij zeggen dan van nee, we gaan in gesprek met de kiezer. Dus we gaan uh, ook niet een boodschap aan de deur vertellen. We gaan drie vragen stellen aan de deur. Maar is het verkiezingsprogramma dan al klaar? Sorry, verkiezingsprogramma voor de SPD? Ja. Wanneer ga je dat vragen? Want dan vraag je bijvoorbeeld, wat is uw grootste probleem? En dan zegt hij nou veiligheid. Hmm. En dan zeg je nou, hier is ons verkiezingsprogramma. Er staat niks in over veiligheid. Oh nee, daar staat wel wat in over veiligheid. Ik, we, we zeggen ook niet met deze campagne, we gaan mensen naar de mond praten. Van we gaan doen wat u zegt. Uh, maar het is wel een mooie aanleiding om uh, met mensen in gesprek te komen. En vervolgens ook te zeggen van, waarom jij als SPD uh, dit en dit met veiligheid wil doen. Oké, okay, maar nog een keer wat ik bedoel. Want dit, daar zou dus uit kunnen komen dat iedereen uh, fosfaat heel belangrijk vindt. Ja. En dat heb je dan toevallig net niet in verkiezingsprogramma's staan. Dus dan moet je toch eerst Gaan luisteren en dan je verkiezingsprogramma maken, of niet? Dat is ook gebeurd. Zo is het gegaan. Okay. Nee, nou, dat is niet met deze campagne zo gegaan. Uh, uh, daarvoor waren ze een beetje te laat uh, begonnen met uh, de Canvas-campagne. Wat de SPD wel heeft gedaan, is een, uh, een, een burgerdialoog uh, gestart voor, de, uh, voor het, uh, het schrijven van het verkiezingsprogramma. Daar hebben ze ruim 50.000 reacties op gekregen. konden mensen invullen van wat vindt u nou het belangrijkste voor Duitsland. En dat is gebruikt ter inspiratie voor het verkiezingsprogramma. Oké, okay, dus in die zin komt dat ook wel bij, bij, op de plek terecht waar het moet, terecht moet komen. Ja, zeker. Ja. Je hebt ook voor de Partij van Arbeid gewerkt? Ja. ja. Zullen we luisteren naar een stukje uit de PvdA-campagne? Voor 32 dagen Dan gaan we gesprek voor gesprek... Deur voor deur, plein voor plein. Mensen meenemen naar een sterker en socialer Nederland. Hoe gaan eens met die mensen praten? En, uh, hoe het met ze gaat. Waar ze, waar ze tegenaan lopen. Uh, ze zijn uh, vaak heel erg wantrouwend tegenover de politiek. Dat merkte ik net al toen ik even binnen was. Dat je uh, ja, met de mensen in de wijk kan praten over de ja, problemen. Wat gaat er goed in de wijk. Uh, wat ze van de politiek verwachten en wat ze, uh, ja, ze graag anders zien. Dus wellicht helpt een roze en een goed gesprek uh, daarbij. Dus dat gaan we vanavond uh, doen. Nou, dat verkiezingsoverwinning op 12 september. Ik dank u wel. Yeah. Eigenlijk doen wij al wat jij nu in Duitsland geïntroduceerd hebt. Ja, klopt. Daar is het ook voor een groot deel op geïnspireerd. En ik heb uh, dit al vanaf 2004 bij de Partij van de Arbeid uh, ook mede opgebouwd. Uh, we zijn daarmee ooit begonnen bij de, de, bij de PvdA in Amsterdam. En tenminste deel succesvol geworden zijn we daar uh, ook op landelijk, uh, landelijk ook mee verder gegaan. Um, en uh, dit was ook, uh, de SPD is daar ook door geïnspireerd geraakt. En we hebben, uh, daardoor hebben ze mij dus ook gevraagd... om deze campagne te ontwikkelen begin dit jaar. Ja. En hoeveel Duitsers heb je gesproken? Uh, ik zelf denk een stuk of tien. Maar uh, de, de, de SPD in uh, totaal? Uh, ze zitten nu op 4,2 miljoen. En uh, de doelstelling is om het eind van deze week... 5 miljoen kiezers te hebben gesproken. En wat kwam daaruit? Wat zeiden ze? Die uh, resultaten heb ik zelf nog niet gezien. Ben je daar uh, niet heel benieuwd naar? Ja, zo, absoluut. Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, kijk, de, de, de, de, er zijn twee vragen die we stellen. Die zijn, uh, die, die zijn wat minder interessant om de resultaten te zien. Dat is bijvoorbeeld een vraag waarbij je naar uh, na, na, na de opkomst uh, vraagt. Gaat die, die ook stemmen, stemmen op ja. 22 september? Dat is, dat, is, dat is natuurlijk wel interessant voor, voor de SPD om te kunnen kijken... van waar moeten we nog extra een keertje naartoe? Ja. Um, en we hebben een andere vraag, ook zo geformuleerd... Uh, waarbij we dan vragen van Nou, 6 miljoen mensen uh, werken in Duitsland... onder een loon van 8,50 euro. Wij vinden dat uh, niet kunnen, want daar kun je... Je familie niet van onderhouden, okay. um, uh, wilt u ook een minimumloon. Nou, ja, als je dan weet dat je in je eigen, dat je in je eigen uh, wijken daar aan, aan het kanvassen bent, weet je ook wel ongeveer ja, dat daar een heel positieve uh, uitslag op zal. Dit komen. weekend de verkiezingen in Duitsland. Ja. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl, leden van de Staten-Generaal. Het is gedaan, het is gezegd.